Goedemorgen, ik ben Dielke Teertse en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Ollongren laat verkeerd uitgebrachte briefstemmen toch meetellen. 70-plussers mogen deze verkiezingen per post stemmen, maar dat gaat vaak fout. Ouderen stoppen hun stembiljet in dezelfde envelop als de stempas. Dat is niet oké, okay, want dan is je stem niet geheim. Hun enveloppen werden eerst opzij gelegd, maar doen u toch weer mee legt verslaggever Wilco Baum uit. De bedoeling is nu om die stempas om die gewoon opzij te leggen als die in dezelfde envelop zit. En dan pas later op een ander moment het stembiljet open te vouwen. Dan zie je niet meer wie dat stembiljet heeft ingevuld. En dan kunnen dus die stemmen gewoon worden meegeteld. Burgemeesters, oudere clubs en politici hoopten al dat de minister met een oplossing zou komen. Je kunt deze zomer gewoon op vakantie, ook als je nog geen prik hebt gehad. De Europese Commissie komt met een coronapaspoort waarmee je naar andere EU-landen mag. Met een negatieve test of als je het virus al hebt gehad en ook als je al gevaccineerd bent. Onder een loods in Antwerpen zijn spullen gevonden van een Nederlandse vrouw die wordt vermist in een drugszaak. Het gaat om een handtas en kledingstukken. De vrouw verdween anderhalf jaar geleden en is vermoedelijk slachtoffer geworden van een afrekening. Haar lichaam is nog niet gevonden. Vanaf vandaag mag er weer ietsje meer. Een paar coronamaatregelen worden versoepeld. Ze mogen grote winkels meer dan twee klanten tegelijk binnenlaten. En 27-plussers kunnen met z'n vieren buiten sporten. En er zijn weer zwemlessen. Dit zwembad was al iets na 6 uur vanochtend open. Waren deze ouders blij mee? Ze dus moeten we even inkomen, maar dat komt er goed. Drie keer in de week zwemmen nu, alles inhalen. En ja, dan hopen ik toch al voor de zomer met de vakantie. ...de A-diploma te halen nu, na de, de tweede keer lockdown. Ja. Ja. zwembaden verwachten wel een paar weken nodig te hebben... ...om kinderen weer op hun oude zwemniveau te krijgen. Het weer, steeds meer wolken, ook steeds meer regen of motregen... ...alleen het Noordoosten houdt het vandaag droog, wordt een graad of zeven. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat een korte file op de A10, de ring van Amsterdam bij Zeeburg. Je hebt daar ongeveer vijf minuten vertraging.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 do too much no i'm all in my back that's clutch feeling it feeling it feeling it every friday saturday sunday endless weekend oh. Saturday, Sunday, what? See ya. I my life.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 Talking while you come around and now they silent. Through the Cooper 17, no guidance. You be staying low, but you know what the fries is. Ain't never got you, know it, being modest. Popping, but only cause you know you popping. Yeah, you got it, girl, you got it. Hey, you got it, girl, you got it.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 Ritme, ritme van ZFM. Kwam hier niet voor jou, mm hm, Kwam hier niet voor jou, ook al zie ik je graag. Waarom ik kwam vandaag, mm hm, Kwam om te kijken of ik hier soms moest zijn. Ik ging hier ooit vandaan, mm -hmm hier ooit vandaan met het vuur in mijn pas, dacht dat er niets meer was. Mm -hmm. Maar mijn hart moet hier op weg zijn. Ik mis mij. Maar ik ben onderweg, mis ik mij. Maar ik blijf op vertrek, nergens thuis op een plek. Of ik hoor op volledig voorbij. Waar ik ook ben. Ik mis mij. Nam je altijd mee. Mm -hmm. Altijd met me mee. Ook al wist ik het niet. Ik dacht wat ik achterliep. Was slechts mijn angst geen echte zwerver te zijn. Ik mis mij. Ik mis mij. Ik mis mij. Vertrek nergens thuis op mijn plek Of we volledig Het zingen of niet? Zingen of niet? Dat is alle valse hoop dat ik zei. Het is geen liefde. Ik mis mij of wat ik hierachter liet Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan Ik ben te volg van huis vertrokken Dat is hoe het gaat En doe ik dan hetzelfde aan? Je kan chic, al net niet En hoe laat ge de laatste trein Ik ben morgen en vandaag te vrij Maar ben je gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar me? Of niet twijfel ik meer? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel duizend vragen Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden was de luchtje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 Yeah Een plekje in jouw kamer, Voor mijn ondergoed, mijn tonnen, Een lucht je mijn lader, want ik slaap hier vast nog vaak. Zo moet To Everybody step aside, it's still a night.